Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met nu de Nightwalk. But fuck the Neighbors, pump up your stereo. NW Nightwalk, the on-air dance show. Dance for the FM. Radio Mario Zandvoort. Party. The weekend party is now, now, now, underway. Holland's number one dance show is on the air. And W Nightwalk, and W Nightwalk with a Nightwalk day. Party update, show facts, and global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is uniting the world, uniting the world and dance. Only on Danceport FM and ZFM. The party begins now. Zaterdagavond, bijzonder goedenavond. Welkom en leukje je erbij bent. We zijn beland in een nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. En dat betekent natuurlijk een wandeling over het strand door de duin, centrum van Zandvoort. Zit je gewend bent, showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10. En straks in het tweede gedeelte, ga ik je straks allemaal vertellen. Een DJ, maar niet DJ Mouse want die is, die is uh, vorige week vertrokken naar Ibiza. Om een beetje inspiratie op te doen voor dit programma. Waarschijnlijk uh, Toka Disco. Weet niet of hij nog tijd had om langs te komen. en Anders uh, we hebben we wat anders voor je bed ook. Zie je bij hem zo wat het beste van dance en R&B in de mix als opening. Ricky L you Mick Mac met Born Again. En ook onderweg de laatste scheen van de de Party Squad, samen met DJ Alvira met Lucky Star. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk Dance for the Ven. About you, not me, not a lie. Don't be a victim of things I do to survive. Because I won't miss you any good, you Babylonians. <laughs> FM met een hoofdletter Z. Van Zon. J, Zamvoort en Zombridge. Ik heb een zin in, nu ga ik crazy. Nergens me bezig, baby. Vandaag is de dag, ik heb een zin in. Nu ga ik crazy. Nergens me bezig, baby. Vandaag zie je schijnen. als een motherfucking topper. Gordon is er niks bij. Ik wreef hem als een whopper. Bamboes hoef honder bier en drank lauwe pappy, geen sixpack op mijn buik, maar wel eentje. Je van de appie hangt met G-mas. En ik vang een sms. Ze geeft mij een glas, maar ik pak gewoon de fles. Ik ben sexy. Ik heb een body van een god, dus doe jij maar lekker bot. Ik heb een body voor mijn bot. Drink een glas, zelfvertrouwen nog een spaargeel. Een glasje antidepressiva, jongen, jawel. wel. zit bij een replay, replaycafé, je potje lekker te gaan. Ik rol een joko, ja toch, echt een bad man. Nu ga ik crazy, nechts me bezig baby. Vandaag is de dag. Ik heb een zin in. Nu ga ik crazy, nechts me bezig baby. Vandaag is de dag. Ik ben geen partyboy, ik ben een party boy, boy. ik ben geen partyboy, ik ben een party boy. Ik ben zo hilarisch en super stylisch Meisje, ik baf jou als je mij kiest Ik ben om Lowlands, jij bent op Pinkpop Schrijf rams in mijn blackberry, is mijn inkt op En ik ga fucking lekker, ja, en jij gaat fucking slecht Je stelt je vol, maar ik luister niet naar wat je zegt, zegt. Want ik drink Spa Blauw, mijn app zit erin En ik doe of ik je leuk vind, maar regel je vriendin Ik heb een zin in, nu ga ik crazy Langs me bezig baby, vandaag is de dag ik heb een zin in. Nu ga ik crazy. Langs me bezig baby, vandaag is de dag. Lowlands zin in, zin in, lowlands. Lowlands in, zin in, in, in, in, lowlands. Lowlands in, in, lowlands. Lowlands in, in, lowlands. lowlands, in, in, lowlands. Het is super warm. warm. Het is super hate. Word wakker naast maar weet niet eens meer hoe ik heet. Nee. Ik zeg ik blaas, beat, en alcohol testen. Ja. Ben opgegroeid in hallo, waar iedereen me pesten. Want, ik ben Uberloose, jij bent Ubersexy. De kans dat dit zonder rap gelukt was één op echt niet. Maar ik fuck met je, want, want jij bent Uber spank. Om voeten steken naar de tent, want ik ben uber lang. En ik heb stinkvoeten ja. met een beetje koud. Zaterdagavond, de Nightwalk op Vierbem Zandvoort met het beste van dance en natuurlijk R&B op de radio. Fantastische muziek, de muziek van de Applesets, Fuchsings, Seth met Crazy Zinny. En de volgende plaat is een nieuwe plaat, staat in de, de tipparade genoteerd. Dus waarschijnlijk uh, tot deze week in de top 40 gaan belanden. Het is uh, Mohombi met Bambi Ride. En zo meteen gaan we eens even kijken of we nog een paar leuke nieuwe spijkjes hebben uit de ik ga het zo allemaal horen, maar eerst eerste is mijn homie met Bambi ride Dat nu hier op CWM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam. I wanna boom bang bang with your body yo. We gonna rock feel up before we take it slow. Girl let me rock you rock you like a rodeo. It's gonna be a podcast. Show Facts. Kane West is weer welkom te de VMA's. Kane West is dit jaar weer uitgenodigd voor de MTV Video Music Awards... op 12 september in LA, Los Angeles. Dit is opvallend, want vorig jaar nog zette de rapper de boel nog op stelten. Taylor Swift deed haar bedankpraatje nadat ze de prijs voor beste videoclip ontving. En Kane West was het er niet mee eens. Hij rukte de microfoon uit haar handen en BioC had moeten winnen, zei hij. We hebben het hele verhaal toen nog verteld. geloof twee weken lang hadden we het alleen maar over het uh, Kane West-geintje. En hij kreeg uiteraard veel kritiek op zijn gedrag. En uiteindelijk bood hij wel zijn excuus aan. Hij zegt nu geleerd... En van alle kritiek die hij kreeg, ik moet nederigheid kennen. Ik had zelfvertrouwen, maar mis de nederigheid in. Empathie. Die heb ik nu ook zien door zijn werd gehaald, zegt hij. Nou, we zullen zien of hij op 12 september uh, zich kan gedragen. Ook al is hij het dan niet helemaal eens met, uh, ja, met de awards. En uh, Lady Gaga, die heeft uh, hele bijzondere plannen volgend jaar. Want uh, meeste artiesten brengen gemiddeld één album per zoveel jaar uit. Soms per jaar en soms per drie jaar. Maar Lady Gaga gaat twee albums uitbrengen volgend jaar. Lady Gaga is al een druk zinnetje, maar van rustig doen is geen sprake. Sterker nog, ze is van plan om volgend jaar niet één, maar twee albums uit te brengen. De opnames van de nummers zouden al begonnen zijn en de inspiratie blijft maar komen. Zonder om nummers niet te gebruiken, dus dan maar twee cd's vullen. Ik weet dat ik iedereen vertel dat mijn album al klaar is. En dat is ook wel zo, maar ik kan niet stoppen met schrijven van nieuwe nummers. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik denk dat ik misschien twee albums moet maken, vertelt Gaga in een interview. En eh... Uh, of ze nog tijd heeft om te slapen. Je vraagt je af want het is optreden en schrijven. En natuurlijk al die, apen, die apenpakjes uitzoeken. Want ja, het is toch wel een vrouw die altijd van die hele extreme outfitjes heeft. Ik weet niet wie ze bedenkt. Misschien bedenkt ze die ook wel zelf. En mama Perry wil erg close, is dus wel heel erg close met Russell Crowe. Het is altijd fijn... Als je moeder van de bruid de keuze van je dochter goed keurt, maar je kunt ook overdrijven. De moeder van Katy Perry is wel erg intiem met aanschaande schoonzoon, Russell Brand. Aan het schijnt hebben Russell en mama Perry een soort van liefdesrelatie via de mail. Schurige teksten, foto's en video's. Niemand weet precies wat er allemaal over en weer gaat. Maar volgens Katie, zelf is haar luidruchtige Britse bedpartner... haar conservatieve moeder helemaal in zijn zakken. Schijnt die te hebben? En hij heeft ze allemaal ingepalmd. En hij heeft een liefdesrelatie met mijn moeder via e-mail. Ze vindt het heerlijk. Ze flirt met hem, wat natuurlijk totaal ongepast is. Dus ik zeg dan dat hij maar mee moet stoppen. Maar uiteindelijk gaat het dan gewoon maar door. En Parasilton is aangeklaagd. Je kunt Paris Hilton heten. Zoveel als je wilt. Zelf dan moet je je keurig aan je afspraken houden en nakomen. En volgens een bedrijf in Hair heeft Pers dat niet gedaan. Wat contractbreuken betekent... dan mag je op de Pradenhakken gewoon voor de rechter komen. Volgens de website TMZ.com heeft Paris 3,5 miljoen gekregen... om haar stukjes te promoten. Maar droeg ze glasharde producten van een concurrerend bedrijf. Vreemd dat ze die dingen überhaupt draagt... want je zou zeggen dat ze blond genoeg is. Overigens laat Paris het allemaal rustig over zich heen komen. Ondertussen geniet ze in een halve bikini van een vakantie in Sant'Gol. Zo hoop ik je een beetje begrepen, hè? heb dat is te nieuw. Drie biertjes op... Een Alicia Loewens rechter ontslaat zichzelf. Rechter Marcia Riefel... Zal niet langer de veroordeling van Lindsay Lohan onder haar hoede nemen. Ze heeft zichzelf afgelopen vrijdag van de zaak ontslagen. De reden hiervoor was dat Revel bekritiseerd werd. omdat ze sommige beslissingen nam. zonder dat de openbare aanklager bij aanwezig was. De aanklager tekende protest aan. en tegen de rechter omdat ze deze horingen. deed zonder haar aanwezigheid. Zo liet openbaar aanklager Jane Robinson weten aan de Pappel People Magazine. Dat is meerdere malen voorgekomen. Revels vervangster is uh, een Elden Pox. En deze rechter heeft al de nodige ervaring met beroemdheden in de beklagenbank. Fox heeft onder meer Vaiona Ryder veroordeeld voor winkeldiefstal... en bestrafte Law voor drugs, Drugsbezit, nou, we zijn benieuwd wat dat allemaal gaat worden. En de geruchten dat j -Lo in de jury van American Idol zou gaan zitten... is uh, niet helemaal waar. Het nieuwe seizoen van American Idol is nog niet eens voor start gegaan. Of Jennifer Lopen is al op uh, de jury uitgetrapt. Aanvankelijk was JLo aangetrokken als opvolger voor Simon Cowell. De beroemde jurylid van de Idol-shows. Maar de makers van de show hebben er nu al helemaal geen zin meer in. De reden? Jennifer's is gedrag. Een anonieme bron dicht bij de TV-station Fox. Wist aan People Magazine te melden waarom het deal met Jenny gestrand was. Haar eisen liepen helemaal uit de hand. Fox had er gewoon genoeg van. De TV-zender is er nog niet over uit hoe ze het vertrek van Lopers willen. Ontvangen. maar gaan we binnenkort zeker hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. wat hij heeft vertelt. CFM Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. We gaan door met muziek van uh, DJ Oriska, tezamen met Ocean Drive, met Some People. En dat staat dan weer op de mensen waar we net hebben over gehad. CFM voor The Nightwalk, we zijn bij Tot aan één people make it so I do it Just wanna live on my desire self En het centrum van Zandvoort, sommige productiemaatschappijen wat er betreft DJ's en de productiedrachters. Die hebben soms iets van waarom zouden we in godsnaam een nieuwe plaat gaan bedenken. Als we gewoon een paar sampletjes toevoegen en het een beetje aankleden met de muziek van deze tijd... in ieder geval beatjes en, uh, en uh, de drums van deze tijd... dat brengen we het gewoon uit tot de Underdog Project met Summer Jam 2010. Nou, dit is in ieder geval niet de officiële 2010-versie... maar uh, hij lijkt er wel een beetje op. Het is uh, de Ashley M. Klamp Worden de Underdog Project met Summer Jam... en in de hitlijsten binnenkort uh, zal je dan de 2010-versie horen... en daar zitten een paar extra deuntjes bij... maar uh, het lijkt een beetje op het wat ik hier zeg. I should oh like to meet you now Corrie, niet, niet zoveel verschillen. Dit is dan meer de clubversie en die andere is dan meer de commerciële versie. Maar eigenlijk mogen we deze ook de 2010-versie noemen. Want uh, ja, hij is pak een beetje drie maanden geleden pas gemaakt. Dus, hè. Cinefemers Zandvoort, De volgende plaat is van Jay Sean. Future in Little Wayne. En Down, Down, Down. Alleen niet de versie. Zoals je gewend bent hier op Cinefemers Zandvoort en in de meeste commerciële omroepen de, de versie draaien. Ja, alleen uh, Juice, Juice of wel. Daar uh, zou je misschien wel over bij horen komen. Maar voor de rest hoor je eigenlijk altijd standaardversie. En zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. In Haarlem, uh, Amsterdam uh, en uh, misschien nog uh, in uh, het strand van Bloemendaal. En misschien wel in Zandvoort, maar Zandvoort is, uh, ja, ik dacht dat het een beetje hopeloos is. In ieder geval Jay Sean en Lil Wayne met Down the Remix nu hier op de radio. The most back-to-back temperature, cause to me she's zero degrees, she cold, over freeze, I got that girl from overseas, now she's my Miss America, now can I be her soldier please, I'm fighting for this girl, on the battlefield of love, don't they look like baby Cupid sending arrows from above, don't you ever leave a side of me, indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy, yeah. voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande uh, komend weekend in uh, Zandvoort, Bloemendaal en Amsterdam. Ja, krijg we het op commentaar want uh, Zandvoort zijn altijd leuke podiumfeestjes. Met DJ's, beentjes en dat soort dingen in de zomer. Ja, om een gebrek aan minder. <lacht> Moeten we dat dan ook maar vertellen. CWM Zandvoort, zoals we altijd beginnen we even met Escape in Amsterdam. Framebusters. Nou, met iemand minder onze eigen Zandvoortse Raimundo, de resident DJ. En hij heeft vanavond meegenomen of uitgenodigd, om dat zo te zeggen, Gabriel en Castellon... En uh, Costor on sax, Norman Soares on Percussions en de MC's Coco. En in de luxe hebben we Lars en Vegas. Dat vanavond in de escape in Amsterdam. Vanavond in Hotel Arena hebben we Obsessions. En kan ik kan je vertellen, de line-up zijn ze vergeten door te geven. Ik heb dan wel uh, van 11 uh, tot 4 Obsessions Hotel Arena. Maar welke DJ's te draaien? Nee, dat, uh, dat zijn ze vergeten erbij te mailen. En eigenlijk ben uh, ik vergeten. Om ook maar zo eerlijk te zijn... ...om even te controleren wat nou precies de dj's zijn. Het is me eigenlijk helemaal ontschoten. Ja, druk, druk, druk. Ik krijg zojuist een berichtje binnen. Ik weet niet of de mensen voor mee 2, 3 september... Hij ik doe het even uit mijn hoofd. Ik heb die flyer over in de vuilnisbak gezogen. Flyer. Een mailtje met een vlieger eraan vastgeplakt. De mensen die uh, naar Muiden binnenkort naar Cape Veer en naar de andere plekken zouden gaan. Op het uh, Forte-eiland uh, voor aan Muiden. Nou kan je vertellen, je kan je geld terugkrijgen als je een kaartje gekocht hebt. Want het gaat dus gewoon helemaal niet door. Kattels overmoed, ik denk dat gaat allemaal niet lukken. Ja, nou, uh, het klopt, het gaat niet lukken. Ze hebben een test gedaan met de veerbootjes. En uh, ja, als je graag twee uur wil wachten tot die veerpont een keertje aankomt. En uh, ja, lange rijen met mensen. Ik bedoel, uh, hè, ja, het gaat hem gewoon niet worden. Dus de organisatie besloot om uh, de feesten voor het Fort Island toch maar helemaal uh, op de baan te stuipen. En dat zijn de feesten die dan de UDC daar zou gaan organiseren. Door naar de feestjes, verder met de feestjes. Vanavond in de Panama hebben we My Name is Afro Jack en Sidney Samson. Nou, en dan de line-up. Nou, als ik je vertel dat ik de line-up niet heb, dan denk je ook, wat hoe stom mee? Avro Jack, Sidney Samson natuurlijk. Maggie Beach doet ook nog even mee. En uh, Dennis Volpe en uh, Sin City Jazz. Die zijn er ook. Tot vanavond in de Panama. En de Panama is te vinden aan de Oostelijke Handelskade, nummer 4. En daar vanavond dus my name is Afrojack Jack en City Samson. En ik vul dan aan toe, Weggie Bagovich en Dennis Volpa en Sin City's Jazz. En uh, ja, dan zou je denken want hij noemt dat het nooit een grote feestje is of nee de top dance spel heeft we vorige week uh, aangekondigd dat, uh, dat het net afgelopen was. Nou, voor de mensen van Loveland 2010 het festival kan ik ook vertellen. Maar Eddie Rodriguez, Marnix, Michel De Hey, Sonny James, Ron Carroll uit de US, Roog, Eric Morello, Ferdel LeGrand. Nou, ik kan er nog wel honderd op noemen. Gregor Salter Van Eric Lee. Alle toppers uit Nederland en ver weg dan... die waren van de partij, maar het feest is... Uh, ja, pak een beetje een half uur geleden afgelopen. Dus Het heeft weinig nu om te vertellen over het grote feestjes, want ja, die waren vandaag. En natuurlijk hadden we vandaag ook uh, Gasper Pleasure 2010. Maar ja, allemaal vertellen, maar of je er nou echt mee geholpen bent van de hey, fantastisch. Wel kan ik je vertellen dat in de Wester Unie de Loveland Festival Afterparty Party is. Die duurt tot 5 uur in de ochtend en de DJ's zijn Michael Meyer, iMusic, Renato Cohen, Jesus, Ron Carroll, Ron Carroll moet ik zeggen, Bonkerman en Hardwell zullen daarvoor de daar partij zijn. Dat de vanavond dus. Uh, Meteen naast deze Loveland Festival After Party. Het duurt tot vijf uur. Dus uh, ik zou zeggen, stap in die auto en ga alsnog erheen. Dan maak je toch nog een beetje wat mee van uh, Loveland, als je dat gemist hebt. En zoals altijd, in de stalker, in de elleboogsteen, natuurlijk in Haarlem. Vanavond Groove Collective. En dat is met Terry Tanner, Willy Ponka, Bas, Harris, Funk en uh, in zaal 2 Elroy van der Leij. Dat is uh, vanavond uh, Groove Collective in de Stalker in Haarlem. En ook hadden we vandaag, als we dan toch uh, doorgaan... vorige week hadden we Dance Valley. Nou, vandaag hadden we Woeverland... 2010, dat was zo op de Houtenrak Grote Vijver in halfweg, en Lieden. Dat was met Jack de Marseille, Paul J, Marcella, Frank De Wolf, Per, Steve Rachman en Sally. En Jeroen Vlamman, Ricky de Dragon, Miss Monica, waren daar Rossi, J.P. Gino, Diablo, Martijn, Basile Kasper en Lars Johansen. weken dat ook weer. Dat was dus vandaag, uh, ja ik wil, ik wil zeggen het Spaanwouden, maar dat was Dance Valley. En dit was in uh, de Haalemerliede. De en Lieden, Houtenrak Grote Vijver. Bij Halfweg, zullen we dan maar zeggen. En in Zandvoort, uh, ja, dat was ook een feestje. Elke week een uh, Nataria Beach Party bij Paviljoen Meijer. Maar ook dat is al afgelopen, dus dat heeft ook weinig... Nut om daar nog iets over te vertellen. En morgen hebben we natuurlijk Salsa Motion. Salsa Sunday at Mango's. En dat is natuurlijk ook in, uh, in Zandvoort. Zandvoort. dat begint morgen allemaal vanaf 6 uur tot 11 uur. Als je gek bent van, uh, van salsa. En uh, de dj is dj Anders. En die kennen we allemaal. Die heeft hier ook uh, regelmatig... Uh, Midden in het centrum van Zandvoort, paar uh, plaatjes mogen draaien. En dan uh, kon iedereen genieten van de zals. Voor de rest uh, is er alweer een beetje afgelopen. Op BLM 9 hadden we Super You and Me. Nou, dat is afgelast, waarom weet ik niet. Maar ik heb er verder geen uh, bericht over gehoord uh, wat nou het alternatief is. Maar ik zou morgen gewoon even kijken. In ieder geval, morgenmiddag vanaf 1 uh, uur zelf. Van 1 tot 12 ben je welkom in, uh, in Beats vroeger. door hebben de Beach vibes. En dat is... Uh, met een heleboel DJ's. Gas, Liberetta, Jean, Joja Vita, José, Cozy, Mem, Michael Saints, Miss G, Miss Melody, Quinton, Rennie Katana, Raoul Cremona, Cremona Ruben Fatiles en Tom Harding. En de MC's Da Silva, G en Jax. Dat morgenmiddag op het strand van Bloemendaal. Club vroeger, je bent welkom vanaf 1 uur. Ook morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in Bloomingdale. America del Sur. En dat is met uh, DJ Sonny James, Ryan Marciano, Ricky Rivaro... Jetro Ancotta on Percussion, Jazz van D. Firebeats, Cats en hosted bij MC Roga. Dat is uh, morgenmiddag vanaf 3 uur in Terwijl de bent van uh, Adientia, hè? als het niet inmiddels alweer uh, verkocht is. En natuurlijk niet te vergeten, least but not least. Vanaf drie uur ben je welkom in Woodstock 69. Karotus barbecue on the beach, dat betekent lekker eten. En lekkere DJ's. Karote, en die man die komt uit Duitsland. Anders en Johanna Merscher. Volgens mij ook uh, half Duits. Ik kennen het niet, maar het lijkt wel een, een vrouwelijke duimpje. Dat is morgen allemaal in, uh, op het strand van Bloemendaal. Dan zeggen, vanaf 1 uur ben je welkom uh, op het strand. En uh, ja, vanaf 3 uur in ieder geval Woodstock, die andere ook. Uh, 3 uur. Balmingdale ook vanaf 3 uur. En uh, het strand uit vroeger. Vanaf 1 uur ben je welkom. Ik zou zeggen, tot zover de geest. Als je er een beetje wat van begrepen hebt. En anders ik zou ik zeggen, pak die auto rij gewoon naar Amsterdam of naar Haarlem. En uh, ik kom vanzelf wel leuke dingen tegen. Je zie even antwoord terug naar de muziek hier op de radio. There we go. NW Nightwalk, the on-air dance show. DJ Dance Force FM. <laughs> Hil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort op ZFM. Op je radio. Bij mijn mening toch wel een plaat uh, die ja uh, yeah. zomer niet. Voor de muziek van Steve Moreno, met Owner of a Lonely Heart en Na voor. Naar mijn mening, de plaat waar ik het daar nou net over had. Ik was eventjes uh, was even afgeleid. Tim Burke. Tim Berg. Met de uh, Romance, de Radio Edit. Nou, ja, zo'n plaatje. Echt, echt top zomerplaatje 2010. Lekker een terrasje pakken. zonsondergang ondergang bekijken en dan deze plaats van Tim Berg hoor, Romans. Dan, dan, dan kan je dag gewoon niet meer stuk. En de volgende plaat is uh, Florida. De plek. De sunny state waar het altijd mooi weer is. Florida. Tezamen met David Quetta. Terwijl Frankrijk, Amerika, together met. Staat u op CFM Zandvoor en natuurlijk de dance voor de fam CFMs Nightwalk. Nightwalk met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. <mys> Like, yeah, top like money, so the girls just mail One, too many, y'all know me like 12 Look like cash and they all just there Bottles, models, better, no share Ball out, that's the business All out, it's so ridiculous So not so much attention Scream out, I'm in the building net. They watching, I know this I'm rocking, I'm rolling, I'm holding I know it, you know it You know I know how To make them stop and stare As I saw now. While I make me pose Came to party till I can't no more Celebrate cause that's all I know Tip the group is taking off their clothes Grand finale like Super Bowl. Go high I run the show That's right while I've got money to blow More like more ice when I walk in the door No hype, you a big all over the globe Yeah, I said it Don't tell it Confetti Who ready? I'm ready You ready? Let's get it you No, know, I know how To make them stop and En zo, zo werd het dan tijd op het moment waar je waarschijnlijk de hele avond naar op zitten uitkijken. Ja, of niet dat doet. Maar... De Nightwalk 10, wat is er deze week nieuw binnengekomen? En wat staat er deze week op 1? Is het dezelfde plaat als vorige week? Jolanda be cool? Of hebben we alweer een nieuw plaatje? Gaat het niet allemaal horen? Hier op CFM Zandvoort wordt de Nightwalk. Deze week op 10 1 plaatje gezakt... voor Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. Opnieuw gereleased, niet opnieuw gemaakt. Het is nog steeds dezelfde plaat. Alleen, de verkoopcijfers gingen weer heel erg goed. Dus uh, ja, vandaar dat hij. Uh, op nummer 9 is, uh, was hij binnengekomen vorige week. en Nu staat hij dan weer op 10. Deze week op 9. Vorige week nieuw binnengekomen op 10. Alvero en Chaos met I Want You... Op nummer 8 blijft staan deze week... Armin van Buren met Full Focus. Op nummer 7 één plaatsje gezakt... voor David Quetta, Future Kid Curry met Memories. Moet die derde zijn voor de man, want daar hebben we nog een in de lijst staan. En deze plaats staat wel heel erg lang op één. Ex nummer 1 plaatje in de Nightwalk en David Quetta. Dus en Kid Curry met Memories één plaatsje gezakt. Op nummer 6 deze week... Eén plaatsje gestegen voor David Quetta. En Chris Willis met Getting Over You. En deze week op 5. En in plaats gezakt wordt Ina met Amazing. En op vier kinderen we Ricky L. QC Mick. Met Born Again. De Balearic Soul Mix. Echt zo'n pizza plaatje. Op nummer 3 blijft staan deze week. De plaat die je zojuist ook gehoord hebt. Tim Berg met Brom En op nummer 2 S. H. M. Oftewel Swedish House Mafia met what? What's your name? En deze week op 1, nog steeds op 1, Vorige week, die week daarvoor en die week daarvoor en die week daarvoor. Yolanda be cool, you drink cup, met we no speak americano. En die plaat ga je nu horen hier op CFM Zandvoort, natuurlijk op Dance for the FM. Yolanda be cool, you drink cup, met we no speak americano. Nightwalk walk is aan on number one. Om da wat wat wat Si tu la parla mi americano. Quando si parla amore sotto luna, come da ve ne inca piedi I love you, l'americano. Ja, en dat was de nummer 1 in de Nightwalk. Ken, Jolanda cool, Tipping Dika so met Speed Americano en zo. Kom ook eind tijdje. Het eerste gedeelte van de Nightwalk, zometeen vanaf 12 uur. Niemand minder dan nee, niet President DJ Mouse. Maar Toca Disco had het vorige week heel erg druk. Dus het was allemaal vlug, vlug, terug, stress, stress, stress. Nou, vanavond is je nog één keer voor het laatst hier op CFM Zandvoort. Een uur lang toca disco live hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de ze zeggen tot aan de andere kant van 12 uur. Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In New York is de Amerikaanse jazzzangeres Abby Lincoln overleden. Lincoln werd in de jaren 50 ontdekt. Later raakte ze betrokken bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, zoals actief binnen de Black Power-beweging. Lincoln werkte samen met jazzgrootheden als Benny Carter en Stan Getz en ze acteerden ook in films. Abby Lincoln was deze maand tachtig geworden. Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren vastliep voor de haven van het Zweedse Helsingborg wordt pas na het weekende vlot getrokken. De lading papierrollen kan alleen met een drijvende kraan van het schip worden gehaald en zo'n kraan is er op ze vroegst begin volgende week. De Oekraïnse kapitein van de Flint Forest is aangehouden. Hij had te veel gedronken. In India is een Nederlandse toerist gered. De man heeft samen met twee Duitse vrouwen... negen dagen vastgezeten na het noodweer in de afgelegen regio Ladakh. Het Indiase deel van Kashmir is populair bij backpackers. Het Indiase leger is nog op zoek naar tientallen toeristen. Onder hen zijn enkele Nederlanders van wie nog niets is gehoord. President Obama is het weekende met zijn gezin in Florida om de regio een hart onder de riem te steken na de olieramp in de golf van Mexico. Obama zei dat de stranden van Florida weer schoon en veilig zijn. Hij sprak ook met de vissers en andere ondernemers over de gevolgen van het olielek dat in april ontstond. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. PSV versloeg de Graafschap met 6-0. AZ en Groningen speelden gelijk 1-1. VVV Venlo won van Heracles met 1-0. En Ajax won met 4-2 van Vitesse. Twente Heerenveen eindigde in 0-0. Het weer vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en gaat het van het zuidoosten uit regenen. Het wordt een graad of 20. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhit.